Dit is Goalse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lone, Els van Kemena, de Lucie Rootbal, Bernard Robbe en Gerard de Groot. <tiek> en de techniek vanavond is weer niet in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar, maar is een keer van Erik van Poppel, Erik Welkom. En zoveel jij die streken tenminste ook niet hè. En vanavond Godse Kring gepresenteerd door Bernhard Robbe en Gerard de Groot. En we hebben een paar interessante gastenluisteraars, namelijk Trix Vissers van het Platform Minima. Mag ik dus zo zeggen, Trix? Ja, ja. En vroeger van de stichting Contour, hè, daar ken ik jou ook nog van, hè, ja, ja, ja. Van, van enige tijd nou, geleden. Gewerkt, ja. En Ad van Gestel over de start van de kennismaker. Er stond een uitgebreid stuk in het uh, Goolens Belang. En uh, een weekje later nog een stukje over de kennismaker staat in de startblokken, maar nog niet los... Ja, maar daar gaan, gaan we het uitgebreid heel, over heel, hebben. Uitgebreid. Maar we doen eerst altijd een rondje nieuws, lokaal nieuws, nationaal nieuws, mag van alles zijn. Trix, uh, ik altijd ladies first. Had jij nog een belangrijk nieuws te melden, dan mag jij nu losbarsten. Uh, nou, ik hoorde net toevallig nog op het nieuws dat we een baanloze toekomst tegemoet gaan Vanwege de robots. Vanwege de robots. Ja, ik zag het toch, en ja. En persoonlijk ook vanwege de vrijwilligers moet ik. Ja, ja en toe, maar het ja. gaat ons geen banen kosten. Dat vanwege de, de vrijwilligers? Ja, dat, nou oh, ja. ja, we gaan steeds meer dingen door vrijwilligers laten doen wat altijd gewone banen waren. Dus ook daar zit een uh, verschuiving in naar vrijwilligerswerk. Zo. En over tien jaar maken we daar weer banen van? Maar waarschijnlijk wel. Dat zou heel nou, goed kunnen. Ik heb ik begrepen, want ik heb dat stukje ook uh, gezien, toevallig. Ja, toevallig is dat natuurlijk ja, niet. Nee. Maar uh, dat het vooral voor midden- en kleinbedrijven een uh, ja. uitkomst uh, zou gaan bieden. Ja, ja. Nou, ja, ja, maar... Hoe dan ook, dat weet ik ook niet, want dat werd er niet bij verteld. Maar ja. oh. terloops werd dat wel aangegeven. Het ging over de paprika, scheiden, rood en groen geloof ik dat een ja. robot dat, uh, dat kan gaan doen. Maar, maar, maar dan gaan ze ook maar uh, gemakshalve vanuit dat uh, de vrijwilligers dat ook over gaan nemen. Want ik bedoel, ik kan zeggen, er zijn heel veel vrijwilligers. Maar uh, soms komen ze ook wel eens mensen voor een bepaald werk tekort, hoor. Dat, uh, ja, ja. dat is zeker waar. Maar als je, als je ziet nu wat ze dan willen met die robots uh, ja. nu. Dan heb je natuurlijk ja. al mensen met de lagere opleidingen. Ja. Die sowieso ja. buiten de boot gaan vallen. Je hebt de participatiewet, maar... Uh, nog wel op, denk ik Dat mensen verplicht worden in de bijstand uh, dat soort werk gaan doen als ze nog niet zover zijn voor de arbeidsmarkt. Dus eerst als vrijwilligers beginnen, dus ook voor die mensen vallen de banen daar dan weer weg. Ja en zo wordt het van kwaad tot erger zou ik ja, bijna ja. willen zeggen. Maar het heeft ook consequenties voor het onderwijs. Heb ik ja, het onderwijs moet aangepast worden. Aangepast worden. Ja, het, het, het, het uh, uit je hoofd stampen van, van, uh, van, van woorden ja. en, en, en uh, de rekensommen en noem maar op, dat is allemaal vooruit de meer. boze. Nee, dat hoeft niet. Meer. Nee, dat moet, uh, dat moet allemaal veel slimmer. En uh, ja, hoe dat allemaal ga, eruit gaat zien, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar, uh, ja, als de mensen zelf niet hoeven te rekenen, of zo, dan worden ze ook, ook een beetje dommer. zou ik bijna zeggen. Ja, <laughs> nou, dat, dat ja. lijkt mij ook, ook. Misschien een andere manier van denken. Ja, waarschijnlijk. Ja, dus, maar goed, als je niet meer uit kunt je ook rekenen hoeveel. Van, uh, van de problemen, want ik heb uh, hier aan de universiteit uh, gewerkt. Ik kan redelijk goed uit mijn hoofd rekenen, want vroeger hebben we ja. een heb op school, geleerd. Maar dan ja. heb je echt studenten die ja. bij 100, ja. keer 100 keer 100 ja, ja. rustig zeggen dat de uitkomst ja. 20 is, bij wijze ja. van spreken. Ja. Dus ja. geen idee meer hebben ja. van orders van grootte, ja. Ja. Van, uh, van bepaalde vermenigvuldigingen of grootheden. Dat maar verder zeker. zou ik me ook niet zo'n zorgen maken over die baanloze toekomst nee. als nee. die robots dat toch allemaal voor ons doen. <laughs> Lekker ja. toch, dan gaan we de hele dag hier programma's zitten maken met elkaar. Zo is dat. Uh, ja, maar het moet wel betaalbaar blijven voor mensen ja, die geen ja, baan ja. hebben, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar als niemand meer een baan heeft, hebben we allemaal onze eigen robot die alles maar voor dat, dat maakt. Maar dat zou wel een. Uh... Nee, deze discussie nou. hebben we al 200 dat jaar. Ja. Mooi en elke zijn. keer komt er dan weer iemand ja. die zegt. de automatisering, Sorry. het is het ja. einde van de werkgelegenheid voor die groep. Ja, dat dus die wordt wat groep... makkelijker op ja. Maar het zou ook weer een slechte ontwikkeling zijn voor de werkloosheid. Ik bedoel, die is al erg hoog. Ja. En dan nog meer uh, wat lage opgeleide erbij met een uitkering. Ja, nee, nee, dat denk ik al. Dus, dus krijg je arbeidstijdverkorting, herverdeling van werk. Uh, ook voor mensen met een lagere opleiding zijn er dan vaak nog heel veel onbenutte mogelijkheden om ze toch verder bij te scholen. Maar dat je de kost moet gaan verdienen is daar geen tijd voor om dat allemaal te doen. Ja. En dan bij reorganisaties ja. ben je opeens de klos. Ja. ja, dan heb je wel op je werk. Dat kan een mooie discussie zijn voor een momenten ja. Maar voor, de voor bedrijven zijn het dus kostenbesparend te zijn. Want een ja. robot is relatief goedkoop. Als je dat afzet ja. tegen de zeg maar, arbeidsloon van een, ja. van een, van een, van een werknemer. De ziekteverzuim daalt ziende hoger. Okay. Je zit 24 uur per dag. Alleen nee, dan technisch verzuim. De, he, ja, ja, de, technisch de, de robot laat het ja. afweten: technisch verzuim ik Ik toch ook van die science fiction films... ...waarin de robots in ja. opstand komen. Maar de Fuji-fabrieken... ...want er werd ook nog ja, ja. even gezien... Heb? Ja, ja, ik heb ...de Fuji-fabrieken ja. werd nog aan, als voorbeeld aangehaald... ...dat was een bedrijf... ...dat dus die fotogolletjes maakte... ...dat is toch van Japan hier ja. naar, naar Tilburg gekomen... Ja. ...en op een gegeven moment dan, dan dat af... ...er was geen werkgelegenheid meer gewoond... zaten met handen in het haar... ...en vervolgens is men dus toch tot uh, automatisering overgegaan... ...en weliswaar met meer personeel ...maar het bedrijf dat draait kennelijk... Toch weer heel erg goed. Ja, ja. dat is toch wel uh, mooi ja, om te. Het bedrijf zal ook wel goed werken. Ja. natuurlijk. Hè? Nee, maar dus... kijk ook naar de autofabrieken van nu. Ja, ja. precies. Nou, er zal natuurlijk heel ja. veel slecht werken, ook vuil uh, werk. En als je het dat is allemaal door een robot ja. tegenwoordig ja. in, in ja. de automobielfabriek. Ja, ja, ja. Het is ook niet en... gezegd dat, ze, dat het werk nu misschien wel beter gedaan wordt. Hè? Dat ze allemaal kant ja. van de zaak. Ja. ja. ja. ja. ja. Kopen we maar eens dus een maandagmorgen auto. Ja, maar op maandag, maar op de ja. vloer is ook niet altijd anders. Hè? Nee. Wat zo'n korte mededeling op het journaal eventjes uh, ja. uh, los ja, ja, teweegbrengt. brengt. Uh... Ja, maar het gaat ook veel teweegbrengen. brengen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Uh, dat was jouw nieuws. Ja. Ad, had jij nog uh, ja, wat, memorabel nieuws? Ja, dat uh, onderwerp wat ik ga aansnijden, dat hebben jullie waarschijnlijk ook uh, helemaal meegekregen. Die, uh, die monstervrachtwagen ja. daar in Haaksbergen. Ja. Ik heb het straks nog even gezien. Ja, en als je dan ziet uh, hoe. Uh, ja, hoe slordig men is met de veiligheidsvoorschriften. Ja, ja. En er is nu nog, nu nog niet helemaal duidelijk wie ja. in de fouten is gegaan. Maar dat er fouten zijn gemaakt, daar ja. kun je je ja. grip op innemen. Ja. Ja. En er wordt natuurlijk ook naar de overheid gekeken, want iemand zal toch toezicht moeten houden. Ja. En uh, ja, ja de, de, de, degene die dat organiseert, die heeft ook met veiligheid te maken. Ja. Dus ja, wat daar gebeurt, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar was en, ik nou de enige die naar dat filmpje keek en dacht ouders die daar met een, een buggy staan ja. op vijf meter van zo'n machine die vijftig kilometer per uur gaat en over ja. auto's gaat rijden. Dat is toch hartstikke leuk voor die kleine kindjes om te zien. Dat, ja. Daar ga je toch niet naartoe? Nee. Denk ik dan. Ik vond het een eng gezicht. Hè? Je zag dat, dat ding, ja. dat bakbeestje in het publiek inrijden. Ik denk, nou, nou, nou. Ja. Maar dat mensen dan naar gaan kijken. Ja. Als een, ik, ga, ik ga best leuke dingen kijken. Maar wat, wat, wat is hier nou het aantrekkelijke in? Ja. Ja, dat een monster op die belachelijke ja. hoge wielen rijdt andere ja. auto's kapot. Ja, valt weet, om en daar is stand. Ja, ik vind er ook helemaal niets ik ik nou. nou, aan. Wat we wel opvalt is dat we meteen een uur na de ramp beginnen overweven te schuld. En hoeveel geld krijgen die mensen en krijgen ze geld. Ja, dat ja, vind ja. ik er wel nou, schrijnend nou, ja, ja, ja, ja, ja. En, Zo snel. Ja, nou. Maar ik bedoel, Hagensbergen, ik weet niet hoeveel inwoners dus Hagensbergen. Nee, maar dat is een vrij kleine plaats. Misschien ja. iets kleiner of net zo groot, dat weet ik niet. Maar goed, dat kan hier ook gebeuren. Ja, zeker. Ja, nu niet meer, want is... ja. <laughs> nu zijn we weer gewaarschuwd. Dit, dit, dit soort stunts krijg je niet meer. Ja, ik dan? Nee, ze zijn nu overhoog. gewaarschuwd, ja. want in het sportpaleis in Antwerpen werd ook zoiets, ja. werd ook zoiets verwacht. Ja. En uh, daar gingen ze ook met, met, met containers en zaken afschermen. Dus, uh. Ja. Oké, okay. uh, Gerard, had jij nog nieuws? Ja, twee dingen. Eén is het natuurlijk weer het weekend van de derde wereldrommelmarkt uh, geweest. Helaas, helaas. Minder, minder hè? Minder, hè? Dat helaas, minder. maar tegelijkertijd denk ik toch knap dat ze dat elk jaar weer uh, voor elkaar krijgen. Ja. Het vraagt natuurlijk toch best veel van die school en van, uh, van die leerlingen om dat allemaal georganiseerd uh, te krijgen. En dan valt het een beetje tegen dat de opbrengst uh, terugloopt, maar ik zou zeggen, houd het goede moed. Maar ja. was het aanmerkelijk minder? 8700 euro minder. Mm -hmm. Ik is iets, uh, 54.000 en vorig jaar zaten ze dik in de 60. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik vond het wist ik niet dat Wim van der Donk, de commissaris van de Koningin, die stond in de, de boeken, de boekenstelling. Yeah. Dat doet hij dan kennelijk ke elk jaar ja, als vrijwilliger. Werkt, zijn vrouw zijn vrouw werkdagmiddag. Oh, hij heeft een idee. Hij heeft een toch? De Blaak. Blank, hij, ja, hij, hij woont, woont in Zeeland, in... Maar zijn vrouw werkt op wel. Oh, oh, vandaar vandaar oh. denk ik. Nou, in ieder geval een, uh, toch een aardige, aardige ja, actie hè, van zo'n man. Leuk. Absoluut. Er uh, was uh, jouw nieuws. Uh, uh, nog ik meer? zag uh, de gemeentebegroting. Want daar gaan we het zo ook nog even uh, ja, nee, over ik, hebben. Dacht nog zat. <laughs> het gaat goed met de gemeentebegroting. Ja. En toen begon ik hem te lezen. En toen dacht ik, ja. Wat gaat er nu goed aan... als er iets van 8 miljoen euro binnenkomt... Voor uh, zorg. Hè, dus even de, de participatiewet en alles wat daarbij uh, hoort. En van die 8 miljoen worden er, wat ik terugvind, 7 miljoen uitgegeven. Ja, nou je ergens een miljoen over. Ja. Dan, dan gaat het goed. Dus ik snap het nog niet. Nou ja, ik snap het helemaal die nog niet. het is een overheidsfinanciering. Je weet niet wat daar allemaal komt. Natuurlijk. Nee, maar wat mij eigenlijk wel beangstigde, moet ik eerlijk zeggen. We hebben hier een aantal wethouders gehad in de loop uh, van de afgelopen twee jaar. En de een na de ander wist ons te vertellen: ja, als nu blijkt uh, dat er meer zorgvraag komt, ja, dan, uh, dan lappen we dat wel bij hoor. Dat uh, maak je geen zorgen. Dus wat is het eerste uitgangspunt bij het opstellen van de gemeentebegroting. Het budget dat we van het Rijk krijgen, is leidend voor de uitgaven aan, uh, aan zorg. Dus WMO en alles wat daarbij komt uh, voor het komende jaar. Ja, dat is toch heel anders. Hè, dat, ja. Dus de, hoe dat nu precies invulling gaat krijgen, wil, ik hoop van harte dat Sjaak Sperber gelijk heeft van Goorden doet het goed, maar vanmorgen opende de krant weer met heel veel gemeentes... Nou, het nieuwe beleidsstuk T ligt klaar bij de gemeente. Maar, ja? Ja. maar niet, de, de, de, de ja. schatkist van Gordon is goed op orde. Dat stond inderdaad in het uh, Baraans op 24 september. Vorige week stond het dus, dus, in... Ja, dus ja, de Steven van der Heijden ja. heeft, heeft de zaken goed voor elkaar. Hij zegt dus, hij presenteert uh, een sluitende en realistische begroting over 2015. En ze was al besloten om voor komend jaar geen verrange bezuinigingskeuzes te maken. Omdat dat nog niet te voorspellen is of die wel nodig zijn. En het risico dat Goorde financieel in de problemen komt, is ook al kleiner, omdat Goorde in zijn begroting geen enorme investeringen aankondigt. Dus ik bedoel, 2005 2016 zijn inderdaad al twee, twee gunstige jaren, als je, als je Theo volgt. Ja, maar dat kan allemaal wel waar zijn, maar ik heb het debat vorige week gevolgd, dat was bij uh, Buitenhof... Ja? En dat was de staatssecretaris van Rijn, die was daar aanwezig. En die had het toch over een ja. om, om, omvangrijke ja. hervorming. Ja. Ja. En de vraag is dan natuurlijk, overzien we wel ja. vanuit Den Haag wat de consequenties allemaal zijn? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En ik denk dat de grootste, ja. grootste vraagteken zal blijken te zijn. Ja, Grosso is... nou, modo zeggen ze, hebben we het in de klauw, maar er zullen hier en daar geheid dingen mislopen. Ja. En ja, maar dat, dat denk ik ook, ook wel dat het geval is. Je kunt ja. nooit alles sluitend regelen. Nee, dat, klopt. dat is niet te doen. Ja. Nee, maar daar gemeente een, ook. Een, een gemeente als Utrecht zegt van we korten gewoon instellingen met 35% op alle eerder afgesproken zorg. Ja, dan kreeg ik mijn begroting ook rond. Ja. Als dat niet houdbaar blijkt te zijn, dan is mijn begroting opeens niet meer rond. Nee, precies. Ja, bij een bedrag van 8 miljoen, 5% ernaast zitten, is opeens 4 ton te kort. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we vanuit Rijk minder geld krijgen en de zorg moet om. We zijn er al vier jaar mee bezig om het om, het om te keren. En mensen moeten steeds meer zelf gaan doen. En daar zit het natuurlijk waar de bezuiniging uitkomt in de zorg. En of dat straks dan allemaal nog wel zo leuk is hier, dat is maar een zeer de vraag. Ik, op zich snap ik dat best, maar dan denk ik... Dat is niet zomaar een kleine operatie, dat is een grote operatie. Een en wanneer gaat dat altijd mis? Het ja. eerste jaar, niet het ja, vierde jaar. Ja, ja. Want dan heb je dat een beetje geregeld en dan kun je ja. achteroverleunen en dan ga je de financiële winst behalen. Maar je hoort zo vaak vertellen, de zorg moet om. Je zegt het net ook weer, de zorg moet om. Het, het, het is, is allemaal te kostbaar, maar dan denk ik wel eens van, draai de zaak nou eens om. En leg mij dan eens uit wat er dan als hartstikke fout gaat en per se voor alles moet worden. Dat heeft mij nog nooit iemand gedaan. Nou, ik denk dat Wat gaat, u... gaat er nou schrikbarend nou, mis? Ik denk als... het bedrag al, alleen al, want er gaat 85 miljard geloof ik. Ja, maar, voor... maar, maar waar gaat het dan mis? Het is een hoop bedrag. Ja. Maar waar gaat het dan mis? Betalen wij dan ja. te veel huishoudelijke hulp? Maar is dan de indicatiestelling niet goed? Ik denk wel eens zo van, ja, ze praten ons aan, jongens, het kost te veel, de zorg moet om. Hoe, ja. Dan? Hoe dan? Ja, maar, maar tot waarom... nu toe was het zo. Ik heb zelf ook bij het loket nog even gewerkt. Dus het? De, de, het loket, zie dus, je, ja. waar anders binnen moet komen straks. Ja. Het is natuurlijk jarenlang zo geweest dat mensen eigenlijk alles kregen tussen aanhalingstekens. Ja, dat ben, je hoefde het maar te zeggen je en je kreeg het ook. Te gemakkelijk, te gemakkelijk ja, juist, kregen. Te, te, ja. Zonder eerst na te denken of te, te kijken wat zijn de kosten. Ja, ja. En dan werd er ook nog gezegd van, oh, maar je hebt daar en daar nog recht op. Ja. Mensen hadden ook recht op ja. alles, terwijl ze het niet gebruikten. En daar ja. kun je allemaal ja. een hele hoop Even dus op bezuinigen. Dus daar omzuinigen. kan het nodig op bezuinigen worden, denk ik ook. Ja. ja. Ik denk dat daar ook niet echt discussie over is, nee. alleen om met z'n allen daar de goede regels voor af te spreken, de werkpraktijk te krijgen, de mensen die gewend zijn geraakt aan bepaalde ondersteuning te ontwennen ja. en dat ze die, die niet meer krijgen, terwijl ze het nu misschien wel harder nodig gaan krijgen, dat is gewoon hartstikke ingewikkeld. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Maar er waren natuurlijk een rare rekening. Als je bijvoorbeeld het taxivervoer Het vervoer als iemand. Euh, nou, dat, Je hebt altijd auto gereden, dat heb je allemaal moeten bekostigen. Mensen kunnen een enorme bankrekening hebben. Mensen die het niet hebben, heb ik het eigenlijk even nu niet over. Maar die een enorme rekening hebben en dan krijgen ze iets of kregen ze iets. En dan kreeg je van de WMO taxivergoeding. Ja, dat zijn toch echt dingen waarvan ik persoonlijk denk, ja, dat gaat ook wel een beetje ver. Hè? Want dan gaan wij ja. met z'n allen dat ineens betalen. Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Ja. Ja, ja. Kijk, dat het mensen zijn die echt geld nodig hebben... die mogen, dat voor, mij, van. Die mogen voor mij geholpen ja, worden. Maar ja. Ja. Dat zijn, Ik denk dat er genoeg mensen zijn... die hun eigen taktje ook kunnen betalen. Dat denk ik ook. Ja. Gerrit, was jouw nieuws? Dacht wel. Ja. Ja. <laughs> nou, heb ik nog twee nieuwtjes. Dat heb ik ook uit de krant van uh, 23 september... sluiten eigenlijk een beetje aan bij de zorg... met de grote trom verhuizen naar het verzorgingstehuis. Ofwel... De binnenhuisarchitect uit Goorle, André van der Gun, die uh, heeft een droom. In elk woon- en zorgcomplex voor ouderen moet een muziekkamer gemaakt worden. Die, nou ja, we willen net gaan bezuinigen en dan komt er weer iets bij. Ja. En het gaat vaak om het meenemen van huisdieren naar een verzorgingstehuis, maar het meenemen van een muziekinstrument komt nooit ter sprake, terwijl, zegt hij, muziceren zo waardevol kan zijn. Mensen kunnen heel veel vergeten, dat vond ik wel een hele fraaie, maar muziek brengt herinneringen boven zou misschien alleen maar goed zijn. Absoluut. Nou, Van der Gun is zo betrokken geweest bij de bouw van uh, Engelsberg, een verzorgings- en een verpleeghuis van Vitalis, met de muziekkamer. En uh, hij zegt: ik heb meer dromen over de huisvesting van de oudere medemens. En ik weet niet of jullie het uh, huizenpaarden wat kennen in Tilburg. Mm -hmm. Daar was hij ook de binnenhuisarchitect. En uh, ik kom dan nog als met een dochter van mij daar werkt. Daar ziet er ook geweldig uit. Als je daar rondloopt. Dan waan je zeg maar, in, in oudere tijden. Dat is heel nostalgisch. Ja. En dat vind ik toch knap. Ja, ja. En ik denk voor mensen die een beetje beginnen te dementeren. En dingen moeten zien te herkennen. Is dit een, echt een uitkomst van hier tot gender. Dat vind ik prima. Ja, dus ik, ik moet zeggen. Ik vond het wel heel aardig van uh, André van der Gun. Hij krijgt van mij een pluim. Nou en dan ook nog uit de kant van uh, 23 september. Ik dacht dat de discussie gevoerd was Gerard. Ondernemers hovel blijven hopen op doorsteek van het Oranjeplein. Dus ik dacht dat die discussie achter de rug was. De doorsteek zou er niet komen. Nou, dus, uh, de ondernemers blijven zich inzetten op een doorsteek. Deze week nog stuurt de centermanager Wim Oussum zijn uitdaging aan alle politieke partijen... om een onderwerp terug op de agenda. politieke agenda te krijgen. Ik denk, hé, hey, daar gaat hij weer. <lacht> en uh, wat wethouder T. van der Heijden betreft is die optie ook nog helemaal niet geschrapt. Dus het verbaasde mij. Ik dacht dat die discussie was afgesloten, maar niet dus. Nou, wat mij opviel, want ik woon daar, is dat er weer kabels over de weg liggen. Ja. Kabels over dus de weg betekent dat weer tellen. verkeersintensiteit ja. gemeten wordt. Ja. Ja. En dat doen ze altijd, omdat er ergens een plannetje ligt ja. om te kijken of het niet veel beter uh, kan worden. Dus ik dacht, stoute naar als ik ben, dan hm. zal ik mijn schaartje pakken ja. en het kabeltje <laughs> doorknippen. Maar zo stout ben ik niet, dus, uh, en het wordt weer Sinterklaas en dan moet ik in de zak. In ieder oh nou, is de doorsteek is nog steeds geen nou, gepasseerd station. Maar helemaal snappen doe ik niet, want naar aanleiding hiervan had ik uh, weer mijn oudste een mailtje gestuurd van kun je mij die brief dan, uh, dan sturen? En die heeft er dus helemaal hun brief weg. Ah. Ah, okay. En de discussie in de krant gaat over een brief van 15 juli. Ja. ja. Nou. Ja, dus het is mij niet helemaal duidelijk. Soms is het volgens mij ook dat er een bewoner denkt dat er iets gebeurt en dan begint te toeteren. En dan ja. denkt Theo van der Rijden mooi. Nee, dat zou ook. Ja, dat zou ik. Nou ja, hij zegt in ieder geval: de ondernemers van de hoofd hoeven niet bang te zijn voor de bereikbaarheid. Daar zoeken we een oplossing voor. Nou, maar Theo kennende gaat er wel gebeuren, denk ik. Ja, maar dan top. ben ik yes. mijn nieuwtje vergeten. Heeft een van jullie dat ook gelezen wat ze met de parkeergarage gaan doen? Nee. Ja, je moet er wel voor twaalf uur uit zijn straks. Voor negen uur. Of voor negen uur. Maar bij hij gaat dicht, gaat hij op slot. Nee, hij je wordt... Je kunt er niet meer uitrijden. Ja, val jou nou een reden. en, ja. nee. het, en waarom? Nee, hij wordt gratis, maar hij wordt voortaan bemand. Nou, ik, de, de sociale veiligheid is in gevaar. Uh, oh. Het is heel angstig in de parkeergarage. Dat is gewoon. Oh, en nu komen er ja. dus mensen te werken met een regeling. Ja, wat ja. op zich, mij prima lijkt dus om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Ja. Maar ja, als ze er niet zijn... En ja. ze zijn er natuurlijk niet 24 uur per dag. ga gaat dicht. Dan gaan we dat nou, toch een room. Behalve de bom van Pezou krijgt dan een sleutel. En, die mag en als open, ze dan doen, mensen een auto daar uitspeel. willen halen, dan mag hier iemand van het personeel met de gasten okay. meelopen naar de parkeergarage ja, om hem open te maken. Nou. Zeg nou, tok, tok. En iemand die dat met droge ogen durft te beweren ja, en in dat gemeentehuis ja, dat zit, dan, dan denk ja. ik ben je nog helemaal. Zeg magisch. nou, zitten in Gorin niet spannend is. Nee, nou. We zullen de ontwikkeling volgen. De soop van de parkeergarage zal ja, ja. Dit ja. slaat toch ja. nergens op. We gaan over ja. het onderwerp: Trix. Uh, ja. platform minima en de participatenraad van de gemeente Gorin. Um, Even nog even een paar uh, uh, dingen duidelijk maken. Platform Minima. Uh, wat is dat voor iets? Leg het eens even in het korte uit. Uh, dat geldt ook voor de Participatieraad. Ik zie iets staan van de WOS. Dan staat er even kijken: CDT, dat is de. Kantoor de Twerm. Uh, even terug: uh, Platform Minima. Waar is dat waar is het voor iets? Precies. Het platform iets. Minima is een. Uh... Daar zitten uh, afgevaardigden in van uh, organisaties die zich bezighouden met mensen met een minimaal inkomen. Uh, met een minimaal, uh, inkomen, minimaal inkomen. Ja, moeten komen. Dat zit bijvoorbeeld in Stichting die er Geld, de Um, de WOS, de werkopvangstatushouders. Op Vroeger oh, die... noemden we dat vluchtelingen, hmm. maar nu Opvang... heet dat ja, statushouders. Okay. Uh, Vlucht, vluchtelingenwerk eigenlijk. Eigenin, ja? Ja. Ja? Uh, IMW zit erin, de diaconie zit erin, uh, cliënten zitten erin. Nou, eens in de zes weken vergaderen wij om te kijken wat er gebeurt in Goorde waar we aandacht voor zouden moeten kunnen vragen bij de gemeente. En met, die, en dat, met wie vergaderen jullie dan? Met wie? De afgevaardigden met die, van, die, die allemaal... uh, van die groeperingen die ik net ja, noemde, ja. Echt, van die organisaties. Van de belangengroeperingen, ja. Ja, en uh, wat wij nu doen is gevraagd en ongevraagd advies geven, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Nou, we hebben nu de beleidsstukken, vandaar dat ik ook weet dat triple T ja. op de plank ligt uh, om uh, daarmee door te gaan. En daar geven wij dan ons commentaar op. In de hoop dat we voor onze doelgroepen net één heel klein beetje beter kunnen maken. Want je moet daar geen illusie bij hebben dat je het hele beleid kunt veranderen, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is Platform Minima. Maar ik heb dus ik heb drie stukken voor mij liggen: een, een, een brief van jullie aan het college. Een antwoord van, van, uh, of van uh, ja, het college. Een antwoord erop vanuit, uh, vanuit het college. En een brief van jullie uh, aan de gemeenteraad. En nou, uh, staat erbij, dus uh, even kijken dus in de algemeenheid. De raad vindt het wenselijk dat er een gezaghebbende participatieraad komt. Nou. Ja. Daar kunnen we het allemaal mee eens zijn, denk ik. Hè? Een raad die gevraagd en ongevraagd kan adviseren en die ervaringen, ideeën en initiatieven uit de samenleving op een juiste manier kan overbrengen in de beleidsontwikkeling van de gemeente, zonder rechtstreeks een bepaald belang te vertegenwoordigen. En dan stelt ze twee eisen, door burgers en door... Uh, uh, uh, mm -hmm. Maar, maar dan mogen dus de vertegenwoordigers van die groepen... ...mogen er niet in zitting gaan nemen, begrijp ik. Nee, dat was tot afgelopen week zo. Vandaar dat er ook de brief nog gekomen is... ...naar aanleiding van de eerste brief, de tweede. Ja. Het is eigenlijk zo, uh, onze grootste uh, boosheid... ...mag ik wel zeggen, is ontstaan... ...omdat wij inderdaad uitgesloten werden bij voorbaat... ...en alle belangenorganisaties, niet alleen het platform... ...om daar zitting in te mogen hebben... Het is ook een beetje een vreemde gang van zaken zoals dat ontstaan is. Maar het duurt misschien een beetje lang om dat hier uit te leggen nu, of toe te lichten. En het kwam in de commissie welzijn. En die veegde dat eigenlijk zonder meer van tafel. Die hebben gezegd, de raad heeft zelf die participatieraad gewild. Want normaal gesproken worden de platforms betrokken vanuit het college om uh, van tevoren te reageren. Hier heeft de raad dat gewoon zelf gedaan. En stonden wij sowieso meteen buitenspel. Ook de platform gehandicapten en de Bos, dus de zouden zeg maar. En dat vonden wij eigenlijk niet kunnen. Want wij vinden dat mensen op capaciteit, ook competenties uh, in die raad moeten zitten. En uh -huh. niet omdat jij toevallig ook in een andere organisatie zit. Nou, de Commissie Welzijn heeft er eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed, wat bij ons een heel slecht geval is. Want we hadden het net over vrijwilligers en ik vind als je een reactie van vrijwilligers gewoon eigenlijk niet behandelt of onder tafelschuit, vinden wij echt nodon. Dat kan niet en zeker met het oog op de toekomst niet. Nou, afgelopen vergadering is het geworden onafhankelijk. Dus nu was het nog wat onduidelijk, ook voor de voorzitter van de KBO Riel. En wij denken, zeg nou gewoon hoe het zit. Maar de heer Sperber heeft toegezegd dat wij, mits je voldoet aan de eisen, maar dat is logisch natuurlijk, wel in de participatieraad zouden mogen. Nou, nu heb je het over de motie in de gemeenteraad. Nou, dat, nou ja, dat, dat ja, er gebeurt zoveel in de ja. Ik ben er heel vaak bij. Maar uh, nee, dat, ja, dat is veranderd. Dit woord is nu veranderd. Maar, maar er staat dus, uh, in de participatieraad mogen geen vertegenwoordigers zitten van de belangenorganisaties. En dan denk je zo van, ze zijn dus bang voor het uh, twee petten op systeem. Hè? Zo Welle. van, uh, ja maar je praat voor je, uh, je ja. voor eigen poorchie. Dus je moet uh, ja, maar... transparant zijn, dus geen twee wat, petten. Wat nog. is daar nog gek aan? Uh, maar, dat wil, maar dat wil nou net, de, de, de platform minima wil nou juist wel de dat, dat, jawel, vertegenwoordigers ja. erin hebben zitten. Nee. En, en maar, jij bent dat tegenstander? Nee, op? ik snap niet waarom een gemeenteraad zegt, belangengroepen mogen er niet in. Niet in? Want dan, dan. Er is altijd in de uitvoering een probleem bij ja. dit soort dingen. Hoe je je best ook doet, er gaan dingen fout. Ja. En individuen hebben vaak heel veel moeite om de weg te vinden, om die fout te corrigeren. En daarom verenigen ze zich in organisaties om hun belangen te behartigen. Mm -hmm. En er zitten vaak mensen in die aldoende heel veel leren... van de knelpunten die je tegenkomt, die dat kunnen vergelijken... die hun licht elders opsteken, die de wetten daarop nalezen... en die daar een inbreng in hebben. En die dat doen ten behoeve van de mensen waar ze voor staan. En dat heet inderdaad belangenbehartiging. Nou, dat lijkt mij prachtig. In welk gremium nou, behalve als je zegt... Ze zitten daar alleen om steeds weer individuele zaken aan te kaarten in een overleg ja. en langs een achterdeurtje te proberen procedures die afgesproken zijn om ondersteuning toe te kennen, om dat allemaal weer over te doen. Maar daar hebben we het volgens mij helemaal niet over. Ik heb er helemaal niks van gezien. Het gaat erom dat je regels vaststelt en dat die regels soms mensen in de knel brengen en dat je dan over die regels gaat praten. Dus zo heb ik het begrepen. De participatieraad heeft als doel dadelijk om belangoverstijgend te kunnen denken. En die gaan adviseren aan de beleidsmedewerkers van de gemeente. Dat en wat is dat de belangoverstijgend denken? Dat ik dus niet alleen voor de minima zit, maar dat ik aan de ouderen denk en de gehandicapten denk en iedere inwoner van en wil. Dat is de participatieraad. En wij mochten bij voorbaat niet erin, dus alle belangorganen, ook de KBO's, niet, niks, niks mag. Ja, je mag er lid van zijn. Ja, dat, anders zou er helemaal niemand over blijven, denk ik. Um, maar dat was het probleem: dat niemand belangoverstijgend zou kunnen denken. Het is ook een niet verder onderbouwde aanname, lees ik in, lees ik in jullie reactie. Ja. Want er, he, er staat dus: er mogen geen vertegenwoordigers zitten van de belangenorganisaties. Er wordt gesteld dat iemand die dat wel is, niet belangoverstijgend zou kunnen ja. denken. Ik vind het ook nogal een uitspraak. Ik ja. vind het heel dicht. Ik vind het ook nogal. Ja. Ja. Zeer, ja, eigenlijk we... wel zeer aanmatigend. Maar jullie merken ook terecht op: dat is een verder niet onderbouwde aanname. Ja. Ja, is maar ze zetten gewoon er zin door. Ja, het is een beetje een oorsprong. We hadden vroeger de klankbordgroep WMO. Die is opgeheven. Ja. Omdat die niet goed werkte. Nou, ik denk dat dat misschien op dat moment ook wel zo was. Uh, maar er zou een onderzoek komen hoe dat anders kon. En dat is op een gegeven moment afgekapt. En toen kwam dit. Ja. Dus ja, dat is een hele vreemde gang van zaken. Maar ik probeer een parallel uh, te trekken. We hebben het net over de parkeergarage en het verkeer en uh, de veelheid van ondernemersverenigingen. Uh, en zo gaan we er met eentje praten. En volgens mij heet dat uh, centrummanagement en wordt daar overleg gevoerd. Uh -huh. En wie zit daar rond de tafel? Allemaal belangenbehartigers vanuit de verschillende ondernemersverenigingen die het over ja. het beleid van de gemeente in het centrum hebben. Ja, ja. En niemand die daar zegt, die mensen moeten belangen overstijgend, want ik woon daar ja. en ik zit er niet in. Uh, ik moet elke keer als u bezoek krijgt tegen die mensen zeggen, hebben jullie een parkeerschijf uh, wel ingesteld? En vergeet het na twee uur niet, want dat kost je 95 euro. Uh, en de enige reden dat die parkeerschijf er is, is omdat de winkeliers hebben afgedwongen uh, dat hun klanten voor de winkel moeten kunnen parkeren. Uh, en daarom mogen mijn bezoekers uh, dat niet meer doen. Nou, ik wil in het centrum management. Want ik uh, denk belangen overstijgend. Ja. Ik denk ook aan de winkeliers. En ik denk aan mijn bezoekers. En ik denk niet aan mijzelf. Ja. Ja. En toch mag ik er niet in. Dat kan ik nu al zeggen. Ja. Ik vind het ook een hoop tegenstrijdigheid hoor, want je, je, jij schrijft hier ook, het PM-platform -merkt, merkt op dat de gemeente altijd gemotiveerd af kan wijken van de adviezen van de participatieraad, ja. maar dat de participatieraad zelf zonder opgave van reden het advies van de belangenorganisaties naast zich kan neerleggen. Ja. Dat is een onwenselijke situatie, omdat hiermee de dialoog met de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties over het beleid wordt afgebroken. Dan lees ik weer in het antwoord van de gemeente. Die, zet, die staat... ...de participatieraad zal een huishoudelijk reglement gaan opstellen... ...waarin onder andere geregeld wordt... ...hoe zij het overleg met de belangengroepen organiseert en borgt. Ja. Buiten, de part, buiten dus dat overleg. Want anders snap ik, snap ik het gewoon nee, niet. Je hebt eerst... De, de grote brief naar uh, deze, ja, de van de gemeente. mensen zien dat nu, deze, de, deze brief. Daar is door de gemeente op gereageerd, maar dan zien wij niet opnieuw het nieuwe stuk. Dus mm -hmm. wij reageren dan eigenlijk omdat de commissie Welzijn het zo onbehoorlijk heeft behandeld. Overigens is er ook wel door iemand excuses aangeboden, dat moet ik ook wel zeggen in de raad uh, afgelopen week. En naar aanleiding is deze brief dus weer geschreven. Ja, ja. Maar van, het blijft voor iedereen september. tot nu toe heel erg onduidelijk. Het en... is niet alleen het stand van... ...platform ja, minima, ja. ook de platformen ...en de BOS, die hebben hetzelfde. Maar zit, zit de nou de hele discussie in een impasse... ...hoe gaat dit nu verder? Want ik kan me voorstellen... ...dat dit erg onbevredigend is. Dat is het ook. En, uh, de, ja, nou ja, hij komt er dus gewoon... ...maar dat was ook niet te verwachten dat het niet zou zijn... ...want de Raad heeft hem zelf in het leven laten open... Die gaat ...de participatie eigenlijk... raad die komt er... Ja, ...maar pst. zonder vertegenwoordigers van de belangen. ...of ja, is nou, nee, die discussie dus nou niet helemaal gevoerd? Het is nu afgelopen dinsdag uh, was het Raad... ...en dus zegt dat uh, onafhankelijk... ...mogen wij er wel in. Maar dat blijft voor mij een waargedemd. Maar wie toetst die onafhankelijkheid? Ja. Er komt een, ja. een sollicitatieronde. Nou, dus iedereen hier kan solliciteren. Dat wordt in eerste instantie beoordeeld door... ...solliciteren naar een functie in de participatieraad... ...als belangenvertegenwoordiger? Iedereen moet solliciteren. En dat Politiek moet, wordt ook niet makkelijker op, hè? komt de Tvern dan voor ons? Ja. Hm. Hm. Zeg het nog eens. Kijk, wij willen rellen maken. Ja, dat zal best. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, ik treed per 1 november af. Want dat is niet voor niks. Ik het dan maar zo nee, niks. want de laatste zin in jullie brief is, we gaan ons beraden over de toekomst. Dat is platform, maar ik dat ja? als voorzitter per 1 november Nee, maar dat loopt natuurlijk door elkaar heen. Als het allemaal hartstikke leuk en uitdagend is, en dat, dan blijf uh, je langer zitten. Dan je wanneer goed, je denkt, van: waar hebben we het hier toen nog over? Dat Waarom komen we nog bij elkaar? Goed gezegd. Maar toch nou, even terug, want het is maar niet helemaal duidelijk hoor. Van, van, uh, hoe, hoe, hoe ga je daar nou uitkomen? Want het is een impasse: uh, onbevredigend. Uh, jullie willen iets wat je kennelijk uh, niet gerealiseerd gaat krijgen. Hoe nu verder? Er komen geen belangenvertegenwoordigers in. Of nou ja, ben je toch steeds nou ja, aan het proberen dat... om... De sollicitatie rond te Ja, dus, je kunt solliciteren. Net kunt zoals solliciteren. jij kunt solliciteren. Kan ik dat of alle mensen die een organisatie vertegenwoordigen. Dus dat is ook de KBO. Dat maakt niet uit wie het is. En dan die... krijg je een gesprek met mensen vanuit de participatieraad. Of dus zijn dat ambtenaren nee, nee, met, met, met Ik eerst met de kantoor de Twerren. Die maken een voorselectie. En dan komen er mensen vanuit de raad of de gemeente. De Waarom doet dat kantoor uh, de Twerren? Dat is een goede vraag. Er komen misschien wel 23 brieven. Oh. En dat is heel veel werk. Wat is er, Voordat... daar heb jij uh, voorheen ook uh, ben je er ook werkzaam geweest. Het is nu maar alleen van S-s uh, uh, he? Ik heb bij Antenne de Tren gewerkt, en toen werd een nieuwe aanbesteding door de gemeente door Kantoor gewonnen, en zo moest ik eigenlijk. Weg. Ik vind, het, een ik vind het, het blijft een onduidelijk verhaal. Ik weet niet, uh, uh, Gerard hoe dat met jou zit, maar ik, ik, nou. ik ga niet met, met een, een tevreden gevoel straks weer naar huis naar de Bergstraat. Het, ook nog ook zoiets: het PM, dus mag adviezen geven, maar de participatieraad bepaalt of ze er iets mee gaan doen. Ja. Dat dacht ik ook zo ja. ja wij gaan des, des, dus geen advies des, meer des, geven des, als het daar... mij ligt. We nee? Nee, gaan geen advies topis. meer geven. Nou, nou, nou ik treet sowieso af. Nou, als, ik, als wij als platform hè, een advies geven, en je kunt dat zonder meer, zonder enige toelichting naast je neerleggen wat ben je dan aan het doen? Ja, Maar misschien maar we proberen op een wat andere manier. Uh, als je zelf terugkijkt... op de afgelopen drie, vier jaar... denk ik dat het is... hebben jullie nou enig signaal gekregen... Dat wat dat platform doet, dat daar de gemeente helemaal niks mee kan en dat jullie maar in de weg lopen en dat het helemaal anders moet? Nee, de, de wethouder Sperber die zei de vorige keer nog dat hij hoopt dat wij 1 maart gaat, die van start zeg maar, dan moet hij er zijn die participatieraad. Dat wij tot die tijd toch uh, alsjeblieft onze reacties adviezen willen geven omdat ze daar toch heel veel waarde aan hechten. Ja, ja. En toen dacht ik nou ja, oké, okay, maar toen ben ik maar weggegaan. Ik maak toch dan nog één belangrijke opmerking voordat we naar de muziek gaan. Uh, door het instellen van een participatieraad op deze manier, en dat zijn jouw woorden Trix, wordt de invloed van het PM uh, op het beleid nagenoeg tot nul gereduceerd. Helemaal mee eens. Het PM zal zich beraden over de toekomst van het PM. Dat klopt. Oftewel, Trix praat zich over haar positie binnen de platform minima beweging. Trix heeft nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb al <laughs> ja, Ik treed af per 1 november. En maar het platform gaat zichzelf maar aan over... of ze wel of niet door zullen gaan... of dat ze het yeah. platform opheffen. vind ik toch... Ja. Dat is iets anders dan... Altijd nuttig altijd werk verricht en dan, dan denk je, nou, dan, dan moeten we maar eens gaan stoppen... omdat we... ...ergens onze zinnen niet krijgen. Of... Nou, ja, nou nee, het is zo... ...als je niet meer over het beleid mee mag denken... ...want dat mag ja, dus niet ja, ja, meer... Ja, ja, ja. Uh, ...dan zegt jij, je, je kunt je met andere dingen... ...bezig gaan houden. Ja. Nou, ze gaan kijken wat dat dan moet zijn... ...maar je ja. moet niet vergeten dat alle mensen... ...die in het platform zitten al heel veel... ...voor hun eigen organisatie doen. Ja. Mensen van Stichting Platform Formuliering Brigade... ...maakt niet uit, die doen al heel veel voor... Die stichting. Ja, ja, ja, en ja. die zitten niet te wachten op een hele hoop dingen vanuit het platform ja, die ze ja, moeten doen. Ja, ja. Daar zit het verschil eigenlijk in. Weet je waar we afspreken Gerard? We volgen die zaak op de voet. Uh, tricks, en we nodigen jou nog eens uit. Als we een aantal maanden verder zijn. Om te kijken hoe de stand van zaken is. We gaan de Sorry, Story of uh, Platform Minima. Oké? Okay? Oh, en daar is dan gelijk een mooie entree voor de muziek. Ik uh, kondig aan een uh, nummer van Barbara Streisand. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht. Uh, en die heet Partners. En dan zingt ze met ongeveer twaalf uh, mannelijke vocalisten. En hier horen jullie een nummer. Uh, Love Me Tender een oudje van Elvis Presley. Het is uiteraard geen live mix, maar ik vind het een geweldig, vrij nummer. Ook door Barbara Stuyzen, goed gezongen. Luister maar eens. Wasn't het just yesterday when you held me hield? Whispering the sweetest words that I longed to hear Love me tender, love me sweet, never let me go. Tell me tender, love me true, tell me that you're mine. een beetje mee zitten zwijmelen. Hè, met de oude Elvis Presley... en, uh, en Barbara Streisand. Ik vond dat een hele leuke... combinatie. Hier is op een zeer vakkundige... manier gemixt. Leuk cd. Nou, het andere onderwerp. Ad, ja, ik heb hier een... Uh, Goordels Belang voor me van... Uh, 17 september, met ja. grote letters... vanaf maandag, Formele... Democratische Ondernemersvereniging. Nou, er staan een paar... Uh, fraaie koppen op. Ja. Een heel bestuur... En, uh... Nee, dit is niet het uh, bestuur. Dit is nee, het, uh... nee, nee, nee, maar in ieder geval in, in, de, in de commanderie, deze, hè, dat zou het decor zijn voor de oprichtingsvergadering ja. van de ondernemersvereniging, de kennismaker. En dan lees ik, pak weg een dikke week later in het uh, Drabers Dagblad, de kennismaker staat in de startblokken, maar nog niet los. Gorde is weer een ondernemersvereniging Rijker, dat wordt dan de negende. Ik denk, dat zal ik zeker niet. Hebben wij negen ondernemersverenigingen in Goorle? Ja. We hebben Naast hebben we Tilburg, ja, Groverplein. Nou, ja, daar, daar, dat kan nooit goed gaan bent natuurlijk. Weet je hoeveel he? ondernemers scholen kent? Goorle en Riel. 300? Ja, ja dat, in de honderden. Hoeveel? 300. Hoeveel? Ja, ik zei in de honderden. Ja. Maal vijf. Meen je het nou? 1600 ondernemers. Ja. Allee. Ja. Dus, dat is, oh, uh, dus dan krijg je een beetje een branche, branche uh, Ja, nou, ja. Die, nou, Ik die... vind dat er een ondernemersraad moet komen. Ja. Ja. Overstijgend denken. Dat ja. maakt de ondernemer niet in. Hè? Maar goed, maar even, ik maak even dat. Er ja. staat dus op de oprichtingsvergadering kwamen deze week niet voldoende leden opdagen om dat te kunnen doen. Ja. 35 van de 287. En nee, hoe kan dat nou? Waren jullie toen niet boos? Want jullie hebben met veel uh, uh, tamboeren van jongens op. We gaan eens even een ja. uh, zeer democratische club ja. uh, het licht laten zien. Er wordt iets fantastisch geboren. En dan komen nog slechts 35 van die mensen die ja. dit willen opdagen. Ik ben bang dat het een uh, teken destijds is. En ik heb, uh, ik een teken op, destijds? Ja, ik heb uh, een paar weken geleden. Ik zit ook in de stichting uh, School op de kaart. Het werken voor een goed doel. En dat was de uh, opkomst, die was ook uh, minimaal. Uh, ja, maar, maar leg eens uit een teken destijds. Zoveel mensen willen wel, maar hebben eigenlijk onvoldoende tijd. Of hebben nou, te veel ik, andere wat dingen wat ik te doen. Wat ik wil zeggen is... Uh, mensen hebben tegenwoordig voor zoveel keuzes te maken. Ja, ja. Uh, uh -huh. Het is niet alleen in Goorlen worden dingen georganiseerd. In Tilburg worden ze In Oosterwijk, heel Varenbeek. En ga zomaar door. Mensen, als het een beetje goed weer is... Mensen pakken het fiets, mensen gaan sporten... Enfin, ja. Gaan ga zomaar door. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus per saldo... ...bereik je gewoon een aantal mensen niet. Althans, ja. bereik je bereikt ze misschien wel, maar ja. die komen gewoon niet. Ja, ja, ja. En uh, dat bedoel ik dus eigenlijk te zeggen met uh, de tekens... Uh in maar is, is, uh, okay, Nico de Beer is uh, zo'n beetje de, de, de vader van ja. destijds de business Club Goolse Zaken. Klopt. En uh, toen is daar wat, wat uh, ja, gekakeel ontstaan binnen, binnen die geweest. club. Ja. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben. Hij is uitgestapt, maar hij is gelijk ook een, een nieuwe club begonnen. De kennismaker. Ja. En het, uh, nou, hoog, Dus uh, ja. dat gaat geweldig goed. Dat gaat heel goed. Waar, ja. waar zit dat in? Is dat, is dat de figuur van Nico de Beer? Ja, dat is, uh, ja, is dat een, een handenbinder, een ja. trekker, een verbinder? ja. We, ja? Nico is, uh, die, die kan mensen naar zich toe trekken. Dus het is een, uh, een, een innemende persoonlijkheid, heb je met Nico te maken dan, dan, dan ja, het is gewoon een integer figuur. En, uh, ja, hij, hij, trekt, hij trekt gewoon mensen en dat wil hij ook blijven doen uh, voor, ja, uh, voor ja, de kennismaker. Ja, ja. En hij zet zich daar uh, behoorlijk voor in, ja. want dat, dat steekt hij behoorlijk wat tijd aan, daar moet ik er wel ja. bij zeggen. Maar toen hij dus uit, uit de businessclub Goldse Zaken stapte. Hè, zijn, zijn er zijn nou heel veel mensen vanuit die. Wordt die club nou straks opgeven? Of blijft die wel bestaan? Blijft die bestaan naast de kennismaker? Of gaat die uh, Ja, ik, Nee, ja, dat, heb ik, dat, uh, dat inzicht hebben wij niet. Uh, uh -huh. maar ik ga ervan uit dat Ik kan niet dat die niet zou blijven Leuk, die, bestaan. Dat precies. denk ik zeker niet. Ja. Maar er zijn ook, uh, er zijn ook uh, genoeg mensen van uh, Goldse Zaken. Lid zijn van Goldse Zaken. Die ook lid zijn van de kennismaker. Dus uh, dat fenomeen zien we ook. Dat klopt, wij zijn ook het. Maar wat was, ja. de reden, wat was de reden, eind 2013 bestoten de leden van de kennismaker op voorstel van Nico zelf om de ondernemersvereniging om te zetten in een formele democratische vereniging. Dreigde dan wellicht weer misschien wat oneenigheid binnen nee, de club? Laten we het allemaal wat democratischer opzetten. Met, nee, uh, er speelden twee dingen. A, dat Nico uh, die, uh, die wordt ook een jaartje ouder, die is intussen is al uh, 71. Is um, je het al? Ja, hij is al 71. Oh, nou, dat ge geeft hem niet. Nee. Nico, dat geven we jou niet. 71, nee. Nou. Dus ik, uh, Nico die denkt eraan om ook een uh, stapje terug te gaan doen. Hij wilde wat meer tijd hebben om samen met Ine uh, op stad te gaan. Om te gaan fietsen of ja. wat dan ook. Heeft hij. Dus dat is ze, dat ze hem ook gegund natuurlijk. Ja, ja, ja. En anderzijds, uh, die constructie zoals hij was, dat was dus geen gelukkig. Want Nico, die was een beetje onze lieve heer van, uh, van, van de kennismaker. En ja. Nico bepaalde. Ja. En dat was ook geen controleorgaan of wat dan ook. En die behoefte had hij dus uh, uh, zelf wel. Ik, Nico uh, was de kennismaker en de kennismaker was Nico zo van. Uh, zo kun je dat zelf ja, uh, Precies. Alleen heersersmaatschappij. Ja ja, ja, ja. En dat is natuurlijk niet wenselijk. En dat zag je zelf ook in. Ja. Ik ben zelf ook nog niet zo lang bij de kennismaker. Een jaar geleden heeft Nico mij aangetrokken. Maar hoe zijn jullie daar eigenlijk bij gekomen als, als bestuur en nieuwe. ...uitvoerders... ...via contour de Twerm? Nee, nee, nee, nee, dat heeft, uh, dat heeft Nico allemaal zelf... Uh, die, ...die kent zo verschrikkelijk ja. veel mensen in gehoord... Ja, ja, ja. ...en uh, die, die stapt mensen af... ...en, uh, ja. en dan... Uh, ja, ...dan maak je een babbetje... ...ja, precies... <laughs> dat is, nou, ...het is ook een... ...ja, hij is ook zakenman hè... Hij ja. ...heeft zijn winkel gehad met, met Jos Tuurlings ja. het, het, is, het is een enorme netwerker ook hè... ...ja, ja, ja, ja. absoluut... ...ja, ah, ja. ja. Goh. Zeker. ...maar... Um, Vaststellen statuten lees ik ook na de bestuursverkiezing. Maar dus het bestuur is dus nog niet gekozen. Ja, bestuur is gekozen. we staan ja, voor de vorige. Jawel, klopt. Je hebt dat, ja, wat moeten we als eerste doen? Eerst het bestuur uh, kiezen. En dan statuten. Of moet je beginnen met de statuten en dan uh, het bestuur kiezen? Ja. Dat is een ja, beetje ja. het kippen of verhaal. Maar de voorzitter is Bramboek, heb ik gelezen. Ja. Boek, je hebt een, uh, een, ook een, even kijken, een. Uh, de marketing speler, de erbij, secretaris Wie is dat? Ingrid van Riel? Ja. Ingrid van Riel. En dan hebben we nog even kijken. wie er Marion er? Van Niersel? Ja. Ja, ja, ja, Marion Van Iersel. En Guus En uh, Marcel Schoenmakers. Ja. ja. Maar dus, uh, in ieder geval, jullie zijn bij elkaar geweest en dat heeft niet geleid tot het, uh, ja, tot het oprichten van. Dus er komt een, uh, een tweede vergadering. Ja, dat gaat uh, komende donderdag gebeuren. Dat, uh, we, wisten, we verwachten al uh, natuurlijk dat er geen 287 leden aanwezig nee, zullen zijn. Dat kun je niet. Dat kan. Nee, en dat, dat niet. we die twee derde niet zouden halen, dat zat er natuurlijk ook uh, heel erg ja. dik in. Ja. En uh, we hebben dit in uh, overleg gedaan met uh, uh, de notaris. Uh, die uh, gaf aan dat we dan uh, een tweede stemronde moeten houden. Precies zoals het ook in de. Uh, maar die Scholen eerste stemronde, wat je net ook zei, ja. van de, een meerderheid nodig van tenminste twee derde van het aantal leden. dat zou twee derde, dus derde, zou twee derde zijn ja. van, van bijna 300 man, ja. Ja. Nou, daar kom je bijna niet aan. Maar de tweede ronde, dan, uh, wel grappig, dan volstaat, even kijken, een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. Van de aanwezige dus als er straks 35 zijn, ja. twee derde voor... Ja, en dan worden ze aangenomen, de statuten. We zijn er overigens wel heel zorgvuldig mee omgegaan, hoor, want we hebben die statuten... Die hebben we een week of vier van tevoren hebben die al verspreid. Dat kan ja. tegenwoordig allemaal uh, met, met, met onze computers. Ja. Zodat mensen echt uh, een studie konden maken. Uh, Inbrengen. Hebben ook gevraagd of ze dus een, uh, schriftelijk wilden reageren. Als ze op- of ja. aanmerkingen hebben. Ook als ze een wijzigingsvoorstel hebben. Om dat schriftelijk te doen. Uh, die zouden dan... Uh, dat was de planning. Uh, op 1 september zou die binnen moeten zijn. Dan, ja. had, wij uh, dan had het... Het tijdelijk bestuur waar Nico deel van uitmaakte, Erik Hultemans en ik. Oh, jij zit tijdens jouw rol nog steeds? Tijdelijk bestuur? Nee, nu, nu is het, uh, het nieuwe bestuur is nu al in, uh, aan, aan het functioneren. Ah. Alleen de statuten, nog niet onderbouwd tot de statuut, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, maar ja. Het, uh, het, het nieuwe bestuur is al, uh, is al uh, actief. Um, <tosses> wij hebben, wat was de vraag ook alweer? Uh, dat twee derde van de aanwezige leden volstaan ja. om straks de zaak te laten gaan draaien. Ja, maar dat is een hele normale bepaling. Bij ja, is dat een, ja, is dat een ja. normale bepaling? Ja, je ja maar je nee, enerzijds ja. zegt van twee derde van het aantal leden, ja, of, nou ja eens... twee derde van driehonderd of twee derde van 30. Ik ja. ja. ben je wel eens bij een ledenvergadering van vooraf geweest. Nee, nee. <laughs> ik ook nooit. Daar ja. bijna... ja, zullen ja. ook geen honderd man komen hoor. Nee, het... kom dan kom je nooit meer verder. Ja. Ja. Maar het gaf ons in elk geval ook de gelegenheid. Maar dus... jij bent, tijd, bent tijdelijk voorzitter? Ik nee, nee, nee, nee, ik, uh, ik uh, ben tijdelijk secretaris. Oh. Wij ja. hebben in december vorig jaar, 12 december, bij het eindjaarsmogel in de Boskus, Daar hebben we het voorstel gelanceerd, heeft Nico dat voorstel gelanceerd. Om, uh, om, een, uh, ja, ...om ons te transformeren naar een democratische ja, vereniging. Ja, ja. Nou, dat is op zich een heel nobel ja, ook een goede zaak. En de bedoeling was geweest dat dan, uh, de notariële vaststelling zou hebben plaatsgevonden op 1 september. En op 22 september zou dan de vergader, oprichtingsvergadering zijn. Ja. Nou, dat uh, 1 september, dat is een stuk naar voren gehaald. Dat is uh, 15 mei geworden. Ja. En de reden daarvan was dat we dus ook bezig waren met het organiseren van de promo beurs, en dat is een consumentenbeurs die we op 2 november gaan houden in het Jan van Bezenhuis. Een promo beurs. Ja. Oh. Dat is voor zeg maar. Om promotie lemers. maken voor, voor bedrijfsleven, ja. artikelen. Ja. Al. Ja, ja. oh. En ja, toen kwamen we gelijk al uh, knel te zitten. Uh, Want we hadden, ja, we hadden geen aparte. Uh, ...bankrekeningnummer voor de vereniging. Ja. De bankrekening die was... Die, ...die stond op naam van Nico. Ja. Dus dat was, dat was niet gewenst. En bovendien moest die situatie toch aan veranderen. Dat ja. moet naar een, een eigen rekening... ...voor, voor de vereniging. Ja. Dus om die reden... Een prakt, ...puur praktische redenen... ...hebben we dus uh, dat hele verhaal naar voren gehaald... ...en is dat 15 mei geworden. Ja. En daar hebben we dus ook uh, steeds uh, de leden over geïnformeerd... ...via de nieuwsbrief... ...elke week... Had, uh, uh, wordt er een nieuwsbrief uh, uh, verspreid over de leden. Zo. En dan, uh, ja, dan worden dat soort zaken met name wordt er natuurlijk ook uh, bekend ge, bekendgesteld. En gaan jullie echt de boer op zeg maar om zieltjes te binnen, Om dus zoveel mogelijk leden binnen te krijgen? Of hoe, hoe pak je dat aan? Dat doet Nico. Dat doet Nico. Ja, ja. Doet Nico. Oh, ja? ja. ja die doet het echt zo. Ja. Dus, hij altijd dus, zo. Dus Nico, dan haalt, dan Nico al altijd. haalt ze weg bij zijn oude club... <laughs> zo moet je nee, nee, je nee, nee, ja, best... nee. Nou ja, dat is in feite wel de realiteit dus. Nou. Nou, ik denk dat er veel mensen bij beide lid zijn. Ja, veel mensen zijn bij beide lid. Oh, nou, Nico ja. is die niet rank neus in de richting van. Uh, oh, nee, ja, de show bedoel ik het toch niet. Nee, dat uh, ik denk nee. toch dat daar her, aan beide kanten wel wat oud zeer, uh, Dat is dit oud absoluut. Hebben jullie daar ook last van? Uh, ja, daar hebben we last van gehad. Er zijn namelijk in vorig jaar en het jaar daarvoor is er twee keer een poging gedaan. Uh, vanuit de kennismaker, weliswaar oude stijl, stijl. Om uh, een toenadering te zoeken. Want ja, iedereen die voelt aan, dit is eigenlijk van de klasse dat je met twee ja. verenigingen in, ja. ja, in, in ja, de grond ja, zit. Ja, ja, ja, ja. Um, nou, dat is twee keer is dat mislukt. Uh, begin dit jaar. Doen. Is er maar slags vanwege oud zeer? Ja, vanwege, ja, ik ben daar zelf niet bij geweest. Nee, nee. Dus hoe dat precies allemaal geregeld nou, heeft. Nou, dat zat wel iets anders in elkaar. Maar ik denk niet dat dat zo handig is om daarover uit te... Nee. <laughs> nou, eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Want ik ben pas zelf ja. actief. Ja. Het is net zo fijn als je het niet weet. Nee, precies. Ja, ja, ja. Uh, ik ben zelf actief vanaf uh, zeg maar september... Nu een jaar, september oktober vorig jaar ben ik erbij gekomen. Op uh, verzoek van, uh, van, uh, van Nico. Ja, ja. Maar en toen hebben we begin van het jaar hebben we dus, uh, eventjes een, ook uh, weer een, een conflictje gehad. Een, een, een, ja, Het was eigenlijk een, een misverstand. We hebben getracht om dat uit de wereld te hebben. We hebben ook een gesprek gehad met de voorzitter van uh, Goldse Zaken, Julius uh, ook. En uh, daar hebben we dus alleen maar geconstateerd dat we proberen gewoon op een normale manier met elkaar om te blijven gaan. We weten dat er verschillen uh, in de inzichten zijn en dat accepteren we dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat we elkaar ...voor de voeten moet gaan lopen. Nee. Zo zijn we aan elkaar gaan. Toen kregen we in maart... ...en dat was echt heel opmerkelijk... ...en daar begrijp ik nog steeds geen ene mallemoer van... ...toen komt er een verzoek... ...vanuit Golse Zaken... Uh, of, er, ...of het mogelijk is... ...om in gesprek te komen... ...met de, de kennismaker... Om ...te zien of er toch een vorm van... Uh, Samenwerking. ...samenwerk mogelijk was. Ja. Ja. En waarom was dat zo verbazingwekkend? Omdat we namelijk in dat gesprek... ...wat we in januari hebben gehad... Mm -hmm. ...met Julius de Roo... ...die heeft ons luid en duidelijk verteld... ...dat we geen pogingen meer hoeven te ondernemen... ...om, tot, om toenadering te zoeken. Oh. Dus in maart komt in één keer dat verzoek. Komen ze zelf. Komen ze zelf nog benen? Komen ze zelf. Wat ja, overigens dat... nu in, in, in, in, in, in alle tonaren wordt ontkend... Nou. In elk geval, uh, wij, hebben, wij hebben ons positief opgesteld. We, hebben, we, we zijn met hen in uh, gesprek gegaan. Dat is finaal uh, mislukt. Ja. Ja, dat is helemaal uh, niet goed gegaan en uh, Wat dat heeft dat er toch verschil van inzicht dan je had, want dat dat, toch, nou, dat, dat had, met ruzie af. uit elkaar gegaan, met ruzie uit elkaar gegaan. Nou, nee, nee, niet echt, maar in ieder geval met een behoorlijke nee. verschil van inzicht en mening. We hebben gewoon geconstateerd dat het gewoon mislukt is ja. en. Uh, uh, we hebben dus wel gereageerd, nog schriftelijk, in de richting van, uh, van, van Godse Zaken. Daar hebben we ook nooit geen reactie meer op gehad. We zijn nog helemaal niet uit om, uh, op, om ruzie te blijven maken. Want de meeste leden van ons die willen eigenlijk dat op termijn ja, die club toch nog zo bij elkaar komt. En uh, wat mee... is het grootste pijnpunt dan dus tussen de twee clubs? Nou, in dit geval uh, staakte dus uh, de poging uh, vooral door de procedure die, uh, die bewandeld werd. Daar ging het niet wow. goed. We hadden aan mensen gevraagd of ze die... Uh, maar daar wil ik verder niet uh, nee, inhoudelijk niet. op ingaan. Want dan zou ik die mensen misschien beschadigen. Die hebben ze alleen maar hun best uh, willen doen. Maar in die procedure ging het uh, finaal mis en daardoor uh, ging, het, uh, ging het fout. Jammer, zonde. Ja, ja, maar je hebt ook kunnen lezen in het stukje van, uh, van het, Bra het Bravens Dagblad... Ja. Dat we op termijn ja. zien, zien wij best wel dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Ja, jij zegt ook uh, samen met uh, als de, de tijd daar rijp voor is. Als de uh, tijd daar rijp voor ja. is, ja. Ik uh, denk dat we het dat we nu gewoon een paar jaartjes gewoon met rust moeten laten. Ja. Uh, elkaar niet voor de voeten lopen. Uh, dan hebben we misschien weer een ander bestuur. Dan zijn we weer een tijdje verder... Van, uh, van het moment af dat, uh, dat, dat Nico uh, Ros de rosse zaken ging verlaten. Ja. En ik denk dat dat dan uh, mogelijk moet zijn om, uh, om dan een keer de koppen weer bij elkaar te steken. Nou, als ik van een afstandje kijk, denk ik dat karakters gebotst hebben. Niet omdat ze ruzie maken, maar omdat ze gewoon een verschillende Klikken. stijl van werken hebben. karakters. En als je Klik dat dan in ja, ja. één format probeert te brengen. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk van het begin af... Ja. Nou, dus volgens mij... ...beogen jullie ook wel hetzelfde... ...maar ja. werk je gewoon verschillend. Als ja. ik naar jullie kijk is het toch meer... ...gezelligheid. Ja. Een platform bieden waar mensen uh, elkaar kunnen ontmoeten. Laagdrempelig. Nou, en we dan wel. Laagdrempelig. Ja. En de grootste zaken als businessclub... ...is toch meer van... Uh, ...wat straffer erop zitten... ...dingen meer cursusachtig ook... Uh, ja. of, ...of seminarachtig. Uh. Dus dat is net... Een, een wat verschillende stijl van werken. Ja, maar dat willen. We... ook wat verschillend zijn. Hmm. Dat willen wij ook gaan ja. doen hoor. Wij willen. Dus het moet niet alleen gezellig zijn, wij willen ook. Uh... Ja, mensen dus uh, laten meeprofiteren van de deskundigheid die je in, in, uh, in zijn ja. huis hebt. Ja. Ik heb bijvoorbeeld aan Hans heb ik al een keer gevraagd of hij eens een keer een, een minuut of twintig bij een borrel bij ons ja. uh, een, een verhaal kan houden over wanbetalers. Nou, dat is, ja. uh, en daar kan hij alles over vertellen. Ja. En die kan daar zinnige dingen over zeggen waar ja. de ondernemer dus uh, zijn voordeel mee kan doen. Nou, Komende donderdag komt uh, uh, de wethouder Theo van der Heijden. Oh, die komt oh. een lezing houden. Ja. Dus wij willen, wij, ik, wil, ik wil niet zeggen dat we dat elke maand gaan doen, maar regelmatig willen we toch uh, zeg maar uh, iemand, een deskundige uitnodigen die uh, verstandige dingen kan zeggen. Ja. Nou, nou dus ja, jullie jezelf ook als belangenwaardiger voor je leden? Of toch meer kennismaker, kennismaking, uh, dat, dat dat voorop staat en van elkaar leren. Het is geen belangenbehartigersclub denk ik, hè, zo van... Nee, het is, uh, uh, nee, het is uh, ja, dat is het uh, voor een belangrijk deel, ja. Klopt. Want er staat ook hier, het belangrijkste blijft echter de ontmoeting in een ontspannen sfeer. In een gezellige ambiance ja. kom je vol tot elkaar en is de weg naar onderlinge afspraken een stuk eenvoudiger. En de statuten zijn ook helder. Hè? Het bieden van een netwerk en ontmoetingsfaciliteit aan leden. Het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden. En als derde het geven van voorlichting en het verlenen van diensten aan ja. de leden. Dus toch ja. min of meer belangrijke behartigen en ja. ze tegemoetkomen op bepaalde ja. zaken. Ja. die ja. promobeurs waar je het over hebt, is dat dan ook gedacht meerjarig? Een soort vlaggenschip uh, te worden van, uh, van ja. de als vereniging. Ja, we nu, uh, dit, is, dit is gewoon de eerste keer dat we dat, ja. uh, dat, we dat dus doen. Uh, dus we moeten gewoon even afwachten hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Dan zal het natuurlijk een ja. succes gaan worden. En daar, dat vertrouwen hebben we er wel in natuurlijk. Want anders hoef je nergens meer aan te beginnen. Ja, ja. Dat is ja. dus, en, uh, maar stel dat dat een, goed, een groot succes kan worden. Ja, dat wordt nu al gedacht binnen... Kennismakers, dat we dat één keer in de twee jaar moeten doen, want één keer per jaar dat zou dan weer te frequent zijn, zal ik maar zeggen. Dat maar zeggen. Ja. maar één, ja. één keer in de twee jaar, dat zou een goede optie zijn. Ja. Zeg maar, Nico de Beer trekt je ook terug, dus uit de kennismaker. Dus uh, hij uh, maakt de oprichtingsvergadering mee en uh, bouwt dan geleidelijk aan af. Nou, Nico heeft uh, die, die kan het niet loslaten Nee, idee. heb ik ook, ja. Nee. Nee, had dus al, kindje, hij heeft al, ja precies, en hij ja, had al zoveel he? dingen verzonnen om toch uh, zekerschap te hebben, maar dat hebben ja. we dus allemaal keurig netjes uh, gekanaliseerd, dus dat gaat allemaal niet gebeuren. Ja, ja. Nico uh, die gaat deel uitmaken van, uh, van het uh, promoteam, oh. en dan is hij toch betrokken, ja. Hij, ja. Hij, kan, hij kan leden blijven werven, dus dat is allemaal hartstikke goed. Ja. En uh, ja, het is zijn geesteskind. Ja, dat is echt dat is zijn ding ook he? Ja ik denk precies. Ja. We hebben nog een paar minuutjes. De leden van de kennismaker wordt veel wijsheid toegewenst... ...bij deze eerste belangrijke algemene leven Dus ik hoop dat het de komende tijd in ieder geval wel gaat lukken. En succes smaakt naar meer. En er wordt ondertekend door de Joep. Wie is dat? Dat ben ik. De Joep. Dat ben ik. Ben jij de Joep? Of ik jij ben de Joep. Bent... Ad <laughs> van Gestel is de Joep. Ja. Hoe kom je aan die bijnaam? Hoe kom je oh, daar dat, ja, dat, nou, dat heb ik van uh, vroeger toen ik nog heel klein voetbal. Ik ben VOAB. Ik heb nog met uh, Tijn gevoetbald. Aha. Ja, broer. ja. En, uh, dat was de golse Johan Cruijff. <laughs> buiten was hij. Ja. Hij kon wel voetballen, was. hij was snel en technisch. Ja, ja, ja. Ik weet er alles van. Maar een oom van mij, die, uh, die voetbalde in het eerste, uh, chef Vergestel. Ja. Uh, maar in, stond, dan stonden in dat elftal tijd, stonden ik drie of vier mensen met de naam Chef. En dan kreeg ze problemen met de kleding, want die werden dan bij nol ah, later, moet je ook nog kennen Bernard. Moet opschieten, want we hebben nog oh, één minuut. nog één minuut? Nou, dan zal ik verhaal nog verhaal heel kort uh, houden. Maar in elk geval, uh, om die reden uh, nam hij de naam Joep aan. Dat werd in de kousen geborduurd. Okay. En toen kwam ik bij Vo voetbal voetbal, dus de ik werd schuif, ook ja. de Joep. Oké, okay, Joep, bedankt. We, we vragen u nog eens terug. Um, we gaan afsluiten. Dit was Schoolse Kringen. We bedanken onze gasten Tricks Vissers en Ad van Gestel voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning Erik van Poppel. Erik, bedankt kringen wordt herhaald, maar dat kunt u vanzelf al zien. En uiteraard ook internationaal, we zijn zelfs wereldwijd te beluisteren op lokaleomopgoorlen.nl.golstekringen.html Bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week. En dan even...